Het was mis met ome Ariëns, eens een keurig nette vent... bij iedereen om zijn overdreven zuinigheid bekend. Die zeegras rookte uit een pijpje van drie cent... maar eens klaps tot verkwisting was gekomen. Hij kwam zo door een toeval bij de waarszichter terecht...